Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De belofte verkiezingsuitslag laten onderzoeken... heeft tot ongeloof geleid bij veel Russen. Duizenden interneters reageerden met kritiek en belediging... op de mededeling die Vierev op zijn Facebookpagina deed. Volgens veel Russen is er gefraudeerd... bij de verkiezingen van begin deze maand. Oud-dictator Manuel Noriega van Panama... is naar een gevangenis in zijn thuisland gebracht. Noriega is in Panama veroordeeld tot 20 jaar cel... voor de moord op politieke tegenstanders in de jaren 80. Sinds 1990 zat hij vast in de VS en tot gisteren in Frankrijk. Noriega heeft aan zijn uitlevering meegewerkt omdat hij graag naar zijn geboorteland terug wilde. Bij een schietpartij in Barendrecht is vannacht een dode gevallen. Agenten waren uitgerukt omdat een man ergens aanbelde en tegen de boners zei dat ze de politie moesten bellen. De agenten vonden vervolgens een lichaam in een bedrijfspand. De man die de omwonenden waarschuwde is aangehouden. Over de toedracht van de schietpartij is niets bekend. Premier Salmond van Schotland is kwaad op de Britse premier Cameron. Aanleiding is Camerons veto tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier schrijft in een brief dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. Dit weekend kwam ook de Britse vicepremier Clegg met kritiek op de opstelling van Cameron in Brussel. Frankrijk denkt dat Syrië de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon heeft gepleegd. Dat zei minister Juppé van Buitenlandse Zaken op de Franse radio. Bij de aanslag op de VN-troepenmacht raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Syrië zou wraak willen nemen op de Fransen omdat die kritisch zijn over het optreden van het Syrische leger tegen betogers. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In de achtste finales won Europees en Olympisch kampioen Noorwegen met 34-22. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen miniem geworden. Het weer bewolkt en in het hele land regen. Smiddags breekt de zon door met plaatselijke enkele bui. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die aangekondigd zijn. Dat is de A1 Amsterdam-Hengelo in beide richtingen tussen Amersfoort en Apeldoorn. De A2 Amsterdam-Den Bos in beide richtingen tussen Amsterdam en Utrecht. En de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen Knopen Lunetten en Veenendaal. Tot zover de verkeers zit. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Warmte. warmte, Zoet, zoet, M. Dit is Kerst met Zoet, zoet. M. Met nu zoet. Zoet, in de ochtend. She'll turn back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 Ik weet niet wat jou zoveel heeft gebracht Als ik jou zie gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. As an my fate. Do they know the place is where we go.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 There's no time.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 With miles of the unknown, whatever seems to be your destiny. 6.9 ZFN Zee. Fijne dagen!